Bij een brand in het Limburgse dorp Eigelshoven hebben drie huizen zoveel schade opgelopen dat de bewoners voorlopig niet terug kunnen. Eén bewoner is met ademhalingsproblemen opgenomen in een ziekenhuis. Twee katten zijn omgekomen. Het vuur brak rond drie uur uit in de keuken van een rijkjeshuis. En ook twee aangrenzende panden liepen flinke rook- en waterschade op. De huizen zijn voorlopig onbewoonbaar, zegt de brandweer.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 een bom van minstens 70 kilo ontploft op een groentemarkt. De aanslag is het werk van een Soenitische groepering... die al vaker aanslagen heeft gepleegd in Quetta. De groentemarkt ligt in een wijk waar veel Shiite wonen. En na de aanslag belegerde een woedende menigte een politiebureau... en bekogelde agenten met stenen. Shiiten vinden dat ze in Pakistan te weinig bescherming krijgen.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 De oorlog in Congo heeft aan zeker een paar miljoen mensen het leven gekost. Het Leids Cabaret Festival is gewonnen door de Partizanen. Het duo bestaande uit Marijn Scholte en Thomas Gast... won zowel de jury als de publieksprijs. Scholte en Gast hebben elkaar ontmoet bij het gezelschap Comedy Train... en staan sinds vorig jaar samen op de planken. Ze versloegen in Leiden twee andere finalisten, Kiki Schippers en Jan Beuving...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 Geld lenen kost geld. Dit ijselijke geluid klonk de afgelopen maand in de Nederlandse bossen. Het is wat de Engelsen noemen de vixen shriek. Oftewel de gil van een moertje. Een moertje... Wist u, hè? Vrouwtjesvos. Dat geluid maken vossen in de paartijd, die nu net voorbij is. Vroeger dachten biologen dat alleen vrouwtjes dit hoge geluid voortbrachten. Maar volgens vossexpert Jaap Mulder kan ook een mannetjesvos klinken als een giddende keukenmeid. Ze maken het geluid om hun territorium af te bakenen en met elkaar in contact te komen. Hoewel de rekel, de mannetjesvos, zodra het vrouwtje loopt, is natuurlijk gewoon op zijn neus afgaat. De paartijd loopt van januari tot en met begin februari. Dus dit geluid is niet meer te horen. Maar zien kunnen we de vossen wel. Want de vossencamera van volgende Vos gaat zo meteen weer online. Vorig jaar hebben hele volksstammen, inclusief wij zelf, zitten koekenloeren naar een burg waar alleen zo nu en dan een rat voor de camera verscheen. Geen vos te zien. Maar het nieuwe seizoen lijkt hoopvol te beginnen. Zo horen we straks in een uitgebreide reportage over Volg de Vos. Nou, de Vos zelf lijkt er in ieder geval zin in te hebben. Werd het zich twee jaar geleden belemmerd door een spinnenweb. De ster van de show laat zich dit jaar zijn 15 Minutes of Fame niet ontnemen. Op de eerste beelden van de webcam is te zien hoe hij zijn eigen reality show veilig stelt. Door de lens van de camera zelf schoon te likken. Morgen. Waarom zit er eigenlijk geen statiegeld op kleding? Sinds kort kun je je oude kleding inlijveren... en zo korting krijgen op een nieuwe outfit. Klinkt geweldig, maar hoe duurzaam is dat nou echt? Verder een kleine cursus. Herken de hegemus, de strijd tegen olifantenstroperij... en waarom houdt de korstmos zo van vogelpoep? En wij zijn Janine Abbring en Menno Bentveld. En tot tien uur is dit Vroege Vogels. everson Ensemble onder leiding van Pavlo Beznoziuk speelde het derde deel het vivace uit het negende concerto in D groot Op 6 van de Engelse 18e-eeuwse componist Charles Everson. Welkom in Tuinreservaten.nl ja, dit voorjaar gaan we twaalf weken lang op pad met Nico de Haan... om vogels te leren herkennen. En u weet het, daar horen twaalf gratis e-maillessen bij te vinden op onze website. Vogelzang en tuintips. Um, we gaan luisteren naar aflevering 5. Joost Huizing gaat met Nico op zoek naar goudhaantjes op de Amorongse berg. Maar eerst een heel gewone tuinvogel, de hegemus. Ja, klinkt wel heel gezellig. Ja, het klinkt heel gezellig, maar het is niet wat te zoeken, Joost. Dit zijn de gewone huismusjes. Die huismusjes hebben een hele ochtend lekker zitten eten. En dan heb je daarna alle tijd om een beetje te kletsen met elkaar. Een beetje de rangorde bepalen en een beetje kijken wie de baas is. is praten, ja, dit praten? Ja, kletsen. met elkaar. Die huismussen leven altijd in vaste kolonies. En dan gaat het er toch om wie is de baas. En dat doen ze elke dag weer opnieuw. Er zit ook een ritme in. Dus morgens vroeg begint het een beetje, dan is het poosje stil en dan zo rond het middaguur dan moet je maar opletten hoe je over hey. de huismusse kletsen daar ja, stopt het weer even maar ja huismus heeft natuurlijk niks met de hegemus te maken het lijkt die namen lijken op elkaar maar de hegemus is totaal anders is ook soort. geen mus het is ook geen mus hegemus is meer nachtegaaltje, Je is bastard nachtegaal wat hij vroeger genoemd hè. Niet dat hij zo goed kan zingen als een nachtegaal. Maar nou zijn er hier heggen genoeg. Ja, het wemelt hier van de heggen. We zijn in een wijk hier in Scherpenzeel. We horen de duivenkoeren, de houduif en de Turkse Torto. Koolmezen roepen volop in de verte. Dus iedereen is actief, alleen de hegemus even niet. We hebben al een half uur gefietst. Ja, ik geef het nog niet op. Want ja, ik heb ze al volop horen zingen. En vooral vorige week, toen even wat hogere temperaturen waren. ja, Toen zongen de heggenmussen weer iets, iets beter. Het is toch je te na, hè? Ja, geen, geen hegemus. Je kunt vinden. hij zit in bijna elke achtertuin, wat we wel weten. Ja. Maar nou, daar zijn we al vijf weken met jou bezig. Ja. Dus we zeggen dat voor die vogels al vijf weken de lente begonnen is. Maar het is nog steeds koud. Ja. En hebben ze daar geen last van? Kijk, de temperatuur is wel van invloed. Nog veel meer van invloed is daglengte. Hoe eerder het licht wordt, hoe langer het licht wordt. Des te meer raken die vogels in de voorjaarstemming. Dus dat bepaalt het. Maar vooral voor zo'n hegemus die uh, ja, toch moet zien dat hij genoeg eten binnenkrijgt. En het is echt een insecteneter, een priegeletertje. Dus die is heel druk met eten. En als het dan wat kouder wordt, dan ben je langer bezig om je maaltijd te verzamelen. Want met een lege, hongerige maag ga je natuurlijk niet echt lekker zitten zingen. Je hoort ze dan wel, maar net niet op het moment dat wij even buiten staan. Kijk, hier zit boven onze Pimpelmeisje En net hoorde ik weer eentje zingen. We komen wel steeds verder in de tijd. Maar februari is wel de hegemussenmaand bij uitstek. Ja. Als je nou de Hegemus wilt herkennen, dan moet je dat niet in april, mei doen. Want dan zit iedereen te zingen. En nu heb je wat chill op de mus en een enkele zingende kool in zo'n roodbosje. Maar verder is het nog vrij stil. En dat Hegemusgeluidje dat is nogal eilig, dat, dat is een beetje... Ja, het is zo'n zilveren liedje. Het duurt drie, vier seconden en dan stopt het weer drie, vier seconden. En dan is het weer drie, dus je hebt het. Eén, twee, drie... Ja, de, de, het is nauwelijks, het, na, te het doen, is nauwelijks na te doen. Het is nauwelijks na te doen. Het is ongeveer op dezelfde toonhoogte, met af en toe even iets hoger, iets lager. Met op het eind een beetje nog een cheat en uithalen. Maar het is nog steeds hetzelfde. Althans het klinkt voor ons steeds hetzelfde. Maar laten we hem eventjes van de CD. Van de CD voeg vervolgens ja, dan 1. Laten we hem even horen. Dat is goed. Trek 18. Jij noemt dat te lul. Dat ja, ja ik kan het niet goed nadoen. Maar wat ik bedoel is gewoon dat hij dat uh, zeg maar een poosje op dezelfde toonhoogte zingt. 1, twee, drie seconden hooguit. En dan is het twee, drie seconden stil. roodborst heeft dat ook. Die kan ook niet doorzingen. Maar die heeft een veel gevarieerde liedje. Hè? Dat het naar boven en beneden. Dat parelt. En, daar hoor je van alles in. Maar hier hoor je eigenlijk steeds hetzelfde tuintje. We, gaan, we, gaan, het gaan, we niet, gaan verder zoeken. Ja. We, gaan hem, we gaan hem gewoon vinden. Ja, we moeten hem vinden. Hier zo naar rechts. Nou, bijna heel scherp als heel gezien. <laughs> ja, maar <laughs> voorlopig is het nog erg stil. Kijk, een boomkruipertje, die zinkt onder het eten door. Hè? Die hebben we al gehad, die boomkruiper vorige week. Hoe hem gaan we hier? Linksaf? Rechts Rechtsaf. Rechts rechts af. Af. Nog wat struikgewas gins. Ik blijf het proberen. Ja. Nou, ja, in de winter is het, uh, die, die hegemers uh... is echt een buikschuiven. Je ziet zijn pootjes ook bijna niet. Zo laag over de grond gaat hij. Maar dan in februari klimt hij echt boven in de boom, topje van de boom. Blijft hij ook lekker zitten. Als hij aan het zingen is, gaat hij niet weg. En dan kun je hem dus heel goed waarnemen. Ook met nou, de auto aan de kant. Zullen we dan vragen of er andere mensen in Nederland zijn die hem deze week wel, ja, wel, wel hoor, gehoord zingen. hebben? Meld, ja. het, meld het gewoon op de v -Norlijn. 035 6711 338. Ik denk dat je stroom van telefoontjes gaat krijgen. Ja, ik heb een bel. Wie, wie kan Nico de Haan verslaan? Al heel Nederland op dit moment. Hé. Hey. Oh. dacht, ik hoor iets hoogst. Ja, het is een heel hoog piegelgeluidje, hè? Maar dit waren alleen groepjes. Hé, hey, kuifmees. Ja, kuifmees. Je hoorde hem voordat je hem zag. Ja, gaat hij. Hey. Dat is een toegift. Ja, dat... we, zijn, we zijn niet op zoek naar de kuifmees. Nee. We moeten de... Het goudhaantje hebben. Het goudhaantje, het kleinste vogeltje van Nederland. Ja, we hebben hem deze week gekozen omdat zijn zangetje ook een beetje op dat van de hegemus lijkt. Maar hoger, hè? Maar hoger. Je hebt contactgeluiden en zang, Dat dat is verschil tussen. Hij is de hele dag door aan het roepen. Dus wat dat betreft maakt het wel weer een stuk groter de kans dat je hem ziet en hoort. Een grotere kans dan uh, hegemus. <laughs> nou, ik heb dat verdrongen, Laten we het niet meer over hebben. Dit is wel de plek, hè? Dit is de plek, hè. Hoge ja, kerstbomen, zou ik kunnen zeggen, hoge fijnsparren. Daar foeren uh, zeerden die uh, goudhaantjes op. En, en de hele dag door. Ze eten echt de hele dag door. Twee keer hun lichaamsgewicht. Dus als ik dat zou opeten, had ik zo'n 180 kilo per, per dag. <laughs> Moet je niet te denken. En s'nachts vallen ze dan nog weer 20 af. Dus het is een heel uh, bijzonder bestaan dat ze leiden. Ja, ze eten er van die hele minieme, kleine... Luisjes en beestjes en, en, en geen zaden, dus vooral uh, kleine insectjes. Als we even luisteren, dan weten we waar we op moeten letten. Ja, de mensen thuis weten gelijk of ze het wel of niet kunnen horen. Als ja, dus je niks is een... hoort, heet perg. Het zangetje, dat is een soort uh, drietonige... Zo, zo kun je het een beetje kenmerken. Het, is, het, is, het gaat als een soort wieltje, draait het rond. Ja, nog ik zo ook weer. Ik zet even een telescoop neer. Ja, oh, een goudhaantje fotograferen is overigens... Oké, eh, vergeet. Ze zijn zo verschrikkelijk bewegelijk. Het zijn net kolibrietjes, hè. Ze fladderen zo'n beetje boven in de bomen en dan staan ze het poosje in de lucht en dan gaan ze weer verder. En zo dwarrelen ze, dat, dat typische dwarrelgedag, dat is ook heel goed, zeg maar, een goed kenmerk voor het goudhaantje. Andere kleine vogeltjes hebben dat niet zo. Ze moeten hier ergens in deze bomen zitten. Ja, oh, achterin. Het is overal om ons heen. En daar boven, daar boven, daar boven in de boom daar zie ik wat... Ja, daar zie ik wat is Eén, twee... Een stuk of vier goudhaaien Oh ja. Zie je er, boven ja, de boom in ja, de ja, daar ja, zo. Ja, ja. Geweldig, ja. Kijk, en dan zie je dat dwarrel, heb waar ik het over Ja, Jammer beetje. dat die boom zo hoog is. Ja, zo hoog is zo ver, maar ze zitten er wel. Ja, ze, ze wonen je zit hier bijna altijd wel in het fijn sparrenbos. Maar je moet gewoon even zoeken voordat je ze vindt. Nou, en nu kun je ook heel goed zien dat ze... Heel bewegelijk. Heel bewegelijk, heel dynamisch. En dan even weer in de lucht staan, er, even bidden als een koniebriekje en weer doen. Zijn er vijf, hoor. Vijf, zes. ja, er zit er nog eentje achter natuurlijk. Ja, goudhaantje zeggen we, ja. hè? Hij is omgedoopt tot goudhaan. Dat moet nou. je officieel zeggen nu? Ja, nou, dat bedenk je toch niet, goudhaan. Zo'n priegelvogeltje voor mij blijft gewoon goudhaantje, wie dat bedacht heeft. Vanochtend alleen maar roepen. Roepen, cheat, ja. Weet je, daar? Nee, je hoort het nu nog wel, het zachte cheat, tiet, tiet, geroep. geroepen. Ja, en, uh, stil is, hoorden we Joost nog zeggen. En ze waren stil. Maar niet het goudhaantje. Prachtig, hè? Op onze website vroegevogels.vara.nl staat hoe je de gratis e-maillessen van Nico de Haan thuisgestuurd kunt krijgen. <tieding> Russische pianist Vladimir Ashkenazi. Hij speelde de wals nummer 13 in Desgroot. Open 70 nummer 3 van Frederik Schoppen. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. In een rijksmonument in Amersfoort... zijn 29 overwinterende franjestaarten geteld. En dat is bijzonder... Want uh, deze prachtige vleermuis is daar niet eerder gezien en is tamelijk zeldzaam in Nederland. Verder deze week opvallend veel waarnemingen van vroeg en heel voorzichtig zingende vinken en de eerste konijnenbabies. Ja, een bijzondere waarneming hier in Schravenland. Het kapitool staat op een klein heuveltje aan de rand van een grasveld. En precies op dat heuveltje of tegen de heuvel aan ligt nog sneeuw. De rest van het grasveld niet meer. En, en aan het einde van die sneeuw, op de grens van sneeuw en gras, ligt een soort wal van molshopen om ons heen. Dat is bijzonder. Heel enorme grote molshopen. Goed, over naar onze venolijn. Bellen met eerste en laatstelingen kan altijd via 035 671 338 luister naar een samenvatting van de meldingen van deze week. Harm Jankie, uit Sappermeer. Ik heb vanmorgen voor de werkgroep Grauwe Kiekenief weer mijn telrondje gedaan. En ik zag vooral in de polder Krop weer heel veel geelgoos. Prachtig om te zien. En eentje, die was al... ...de vijfde van Beethoven heel voorzichtig aan het inzetten. Dus uh, het wordt lente. Jacques Appeldoorn in Velp, Gelderland. Er zat vanmorgen een erg mooie vink op een kaardebol. En die bleef al tien minuten lang intensief uh, zitten en uh, zaadjes pikken. Bijzonder was ook dat als hij met zijn kopje omlaag ging om een zaadje te pikken... ...gelijktijdig de staart aan de achterkant naar beneden ging tegen de kaardebol. En dat kennelijk voor het evenwicht van de kolk van de IVN-tuin in Reden. Er is een paar dagen geleden een tak van de esdoorn geknipt. De wond is door de worteldruk flink gaan bloeden. De worteldruk kan in deze tijd van het jaar wel meer dan één atmosfeer zijn. Er heeft zich door de vorst een prachtige ijspegel gevormd van ruim 10 centimeter. Thijs Zonneberg, vandaag zijn twee boomklevers druk aan het nestelen... Met uh, Jan Gijs van zuid Amerika. Goedemorgen. Ik zie hier uh, de eerste vlucht uh, kieviten uh, rondvliegen. Verder zie ik uh, een hele troep meeuwen die zich te goed doen aan de e in het weiland bij meneer van der Heijden. Dan is hij daar ook gelijk van verlost, want denk eraan ook meeuwen zijn belangrijk in onze natuur. Marjan van Hoofd in Amsterdam. Ik wil melding maken van een soort lentegevoel wat blijkbaar bij twee zwanen heerst hier op de Korte Prinsengracht. Het mannetjeswaantje heeft duidelijk avances gemaakt bij het vrouwtje. Ik weet niet of het vrouwtje er echt blij mee is, maar ze zijn duidelijk bezig. Vraag Willy Brodders in de beeld. Vandaag wandelde ik naar het landgoed Oostbroek. En daar hoorde ik het roffelen van de grote, bonte specht. Alsof hij zeggen wou, de lente komt eraan. altijd als ik de vraat hoor, dan denk ik, oh, ik zou daar wel willen wonen. Zo gezellig in een kamertje bij de vraat en zo. Dan... Kopie thee. Kopie thee. Ja. Muziekje erbij. Ik weet niet of hij dat ook wil. Maar <laughs> we zullen hem eens bellen. Ja, blijf vooral bellen. Met die Velolijn dan hè. 035 6711 338. U hoort het derde deel presto uit de symfonie nummer 64 van Johan Christian Innocents Bonaventura Cannabich. We gaan naar uh, het nieuws, gelezen door Renate Evers. Radio 1. Het NOS Journaal. Het dodental van de bomaanslag in de Pakistanse stad Quetta is opgelopen tot 81. Een zware bom ontplofte gisteren op een groentemarkt in een Shiïtisch wijk. De aanslag is het werk van een soenitische terreurbeweging. Een woedende menigte belegerde na de aanslag een politiebureau. De shiiten vinden dat ze in Pakistan slecht worden beschermd. De NS vindt dat alle treinvervoerders in Nederland hetzelfde tarief moeten gaan rekenen. Nu moeten mensen met een OV-chipkaart in- en uitchecken als ze van vervoerder wisselen... en ze betalen op het nieuwe traject een ander tarief. En de NS wil daar vanaf. In Italië zijn opnieuw mensen veroordeeld in verband met de aardbeving in L'Aquila... bijna vier jaar geleden. Drie bouwvakkers en een opzichter kregen tot vier jaar cel... omdat ze de renovatie van een studentenhuis slecht hadden uitgevoerd. Daardoor kwamen acht jongeren om. En in Libië zijn vier buitenlanders opgepakt die zouden hebben geprobeerd moslims te bekeren. In het land is het streng verboden christelijk missiewerk te doen. Dat zou de nationale veiligheid van het islamitische land in gevaar brengen. En tot zover het nieuws van dit moment. Je bent ondernemer. Je let op de kleintjes. Want hoe minder je uitgeeft, hoe meer je verdient. Dus geen onverwachte belkosten. Nee. Je wilt zekerheid. Weten waar je aan toe bent.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 Vanavond in Caro Brandpunt. Topsport of pure terreur? Nieuwe onthullingen over genadeloze trainingsmethodes in een turnhal. Hij spuugde ermee keihard in gezicht. En een smeekbede aan Nederland vanuit een Argentijnse cel. Piloot Julio Poch. Dat en meer in Brandpunt. Vanavond om kwart over tien bij de Caro op Nederland 2. Zonnepanelen. Voordelig en makkelijk. Schrijf u voor 3 maart in op zonzoekdak.nl. Half negen, uh, ja, columnistentijd natuurlijk. Wie zal het wezen? Wie zal het zijn? Teun van de Keuken. Iedere maandagavond kunnen we rond half negen zien hoe Teun van de Keuken, Roland Dong en Andrea van Pol in hun programma De Slag om Nederland op zoek gaan naar bizarre, dolkomische, maar ook vaak ontluisterende verhalen over hoe absurd ons land is ingericht. Wie wat nou weer waar heeft gebouwd, zonder dat wij het wisten... en hoe een gemeenschapsgeld verdwijnt in verkeerde zakken... die ook nog eens heel erg diep zijn. Maar Teun zou Teun niet zijn als hij niet slechts geïnteresseerd was... in gestapelde stenen, maar ook in vlees. Het paardenvleesschandaal, zo heet het inmiddels. En het is natuurlijk ook schandalig dat ze diepvrieslasagnes van 400 gram, die voor 95 cent in de betere supermarkt liggen, vullen met paardenvlees. Zo'n edel dier is daar veel te goed voor. In zo'n met zorg bereide kant-en-klaarmaaltijd hoort vlees van een minder voornaam beest, de koe. Die is paradoxaal genoeg wel wat duurder, maar dan heb je ook wat lasagne, zoals de Italianen hem bedoeld hebben. Maar goed, etiketten en verpakkingen moeten gewoon de waarheid vertellen. Er moet op het pak staan wat erin zit. En dat gebeurt lang niet altijd. Dat was en is regelmatig te zien in het televisieprogramma... waarvoor ik vroeger werkte, de Keuringsdienst van Waarde. Rundvlees zeggen, maar paard leveren, dat deugt niet. En het is ook dom. Als de lasagnefabrikant in het ingrediëntenlijstje... achter op het pak gewoon paard had vermeld... dan zou er waarschijnlijk geen haan naar kraaien. De meeste mensen lezen die lijstjes toch niet. Deden ze dat wel dan had de keuringsdienst geen kijkers. Het zou mij verbazen als nu juist de liefhebbers... nou ja, kopers van diepvrieslasagne van 95 eurocent... wel kritische consumenten zouden zijn. Het is een ander verhaal als de fabrikant niet wist dat zijn rundvlees paard was. En daar lijkt het op. Er bestaat een sterk vermoeden dat een Nederlandse leverancier... paardenvlees uit Roemenië heeft gekocht dat als er rundvlees heeft doorverkocht aan een Frans verwerkingsbedrijf... dat het op zijn beurt weer aan een Britse diepvries lasagnemaker heeft geleverd... van wie de waar in heel Europa in de supermarkten terecht is gekomen. Een knap staatje Europese vrijhandel, mede mogelijk gemaakt door het verdrag van Maastricht. Maar het blijft fraude, en dat mag niet. Ons voedsel is ondoorgrondelijk geworden. Dat je winst kunt maken op lasagne van 95 cent verbaast mij... Dat het dan ook nog loont vlees van Oost naar West-Europa te verhandelen via een stuk of drie tussenhandelaren verbaast mij nog meer. Niemand zou zonder dit schandaal van deze bizarre voedselbewegingen op de hoogte zijn. En dat is niet prettig. Je wilt weten wat je eet en dat kan. In het Groningse stedum hebben bewoners een coöperatie opgericht om een dorpskoe te kopen, Jacqueline. Zij is daar opgegroeid, geslacht en uiteindelijk door de stedumse koecoöperatieleden opgegeten. Zij wisten precies wat ze aten. Voordat hun koe een biefstukje werd, hebben ze haar nog vrolijk kwispelend in de wijzing zien staan. Ideaal. Overal halen de supermarkten nu de paardenvleeslasagne uit de schappen. Maar waarom? Paardenvlees is uitstekend lekker en gezond vlees van een dier dat een goed leven heeft gehad. Het is immers niet gefokt om zo snel mogelijk op ons bord te belanden. Een paard wordt meestal pas geslacht als het op zijn laatste benen staat... Van dit hele schandaal is deze grootschalige verkwisting van Prima... nu ja, voor zover dat kan voor 95 cent, lasagnes nog het treurigst. Doe ze dan in de bonus. Het Zuidwest-Duits Kamerorkest speelde het voorspel... het preludium uit de suite aus Holbe tijd. Nee, dan moet ik het wel goed zeggen. Zeit van de Noordse componist Edward Krieg. Korstmossen houden van vogelpoep. <lacht> Althans, <lacht> wat is het? De overgang is... Uh... <lacht> ja, nee, alsof je het van een tegeltje leest. <lacht> <lacht> Ieder, iedereen weet natuurlijk <lacht> Iedereen heeft aan de muur hangen. Korstmossen <lacht> houden van vogelpoep. Althans, sommige korstmossen. Ecoloog Piet Bremer heeft bij toeval ontdekt dat op de daken van de woningen bij hem in de buurt in regelmatige patronen het groot dooiermos verschijnt. Door zelf op onderzoek te gaan, wist hij de link te leggen tussen het korstmos en poepende spreeuwen. In de Zwollewijk Aalanden inspecteert Henny Radstaak met Piet Bremer de daken. Nou, je ziet het al, hè? Op het dak. Ja, je ziet heel mooi op, deze, op dit dak dat er, dat er korstmossen groeien... die een hele mooie, lichtgele kleur hebben. We kijken op een, een rij van, van vier huizen in, in een wijk van Zwolle. En wat je ziet is uh, ja, alsof er van de nok van het dak een vloeistof afdruipt. Maar dat zijn korstmossen. Ja, het lijkt wel een beetje alsof iemand daar met een chemisch goedje de boel uh, vervuild heeft. Maar dat is natuurlijk niet zo, want er groeit gewoon een, een soort korstmos. Een groot en dat groeit daar juist omdat, omdat het daar een plekje vindt... waar het zo kalkrijk is of zo basis is, moet je eigenlijk zeggen. Dat het daar een, uh, geschikt is om te groeien. Op de dakpannen? Het groeit op de dakpannen, maar het aardige is het een patroon. En dat is mij ook jaren geleden opgevallen... toen ik boven van het badder was met mijn jongste dochter. Ja, want jij woont hier ook. Ik woon hier en dan uh, heb je ook je huiselijke plichten. En dan kijk je wel eens de tuin in en, en de straat in... en dan zie je als bioloog ook al die dingen die anderen niet zien. Dus <lacht> Zulman, bam, het is een bepaald moment op van ja... Ja, want die korstmos, dat is dan groot grootdooienmos, dat kende ik al heel lang. Waarom groeit het nou met dat patroon op het dak? En het patroon is wat je nu ziet. Bij schoorstenen ja. uh, loopt het echt, daar loopt het van, vandaan, naar beneden toe? Het groeit bij de schoorstenen, zie het naar beneden lopen. En je ziet ook op de nok, -einde, op het eind van de nok... zie je ook dat het daar veel uh, meer naar beneden loopt dan de rest van het dak. Ja. Dus het is een bepaald patroon. Aan de linkerkant van het rijtje en aan de rechterkant van het rijtje? Aan beide kanten. Ja. Dat is een beetje symmetrisch. En het is goed gaan kijken van waar hangt u dan mee samen... Nou, eerst maar eens gekeken van, nou, ik had al het vermoeden dat het met vogels te maken die daar toch de boel aan het vermesten zijn. En toen ben ik maar eens een jaar lang gaan kijken in de wijk van, wat, wat zijn nu de vogelsoorten die het meest op daken zitten? En dat bleken de spreeuwen te zijn. Spreeuwen kom je dus het meest voor op daken. En als ze op het dak zitten, laten ze ook mest achter. Schijten. Ze scheiten de boel een beetje vies. En uh, het grappige is wel, dat bleek dus de meest voorkomende soort. En dan ga ik even, nou goed, ik zie dat patroon. Kan het zijn dat ze ook op een bepaalde manier gebruik maken van het dak? En toen bleek dus wel, als je dat goed gaat turven goed gaat noteren... zoals onderzoek moet je dingen goed uh, vastleggen... Dat toch bleek dat, dat dat patroon wat we hier op het dak zien... ook het patroon is uh, wat samenhangt met het bezoek van de vogels. Hier broeden spreeuwen, die broeden al jarenlang in de nok daar komen ze de hele voorjaar, totdat de jongen groot zijn... komen ze daar met hun vreten, uh, landen ook op die plek en laten ook een mes achter. En je, als je dat dan precies telt, zie je ook dat hoe verder je van de nok-einde afgaat... de kans dat ze daar landen, ook kleiner wordt. Dus het patroon komt overeen met de landingen van Spreeuwen. Mooi, ja. bewijs. Ja. Maar ik denk van, ja, als dat zo is... wetenschap laat zich nooit voor één gaat vangen, dat moet toch goed uitgezocht worden. Ja, als dat zo is, moet het voor de hele wijk gelden. En toen heb ik de hele wijk alle spreeuwen opgezocht... Gekarteerd. Dat heb ik vier jaar lang gedaan. En ik heb toegekeken, zie ik nou in de wijk... dat daar waar spreeuwen elk jaar terugkomen... zie ik daar nog meer korsmossen groeien van die gele Kostmossen, dan waar ze niet broeden. En als je dat dan in de tijd uitzet... dan zie je dus van al die plekken in deze wijk... waar heel veel gele cosmosen groeien... heel veel van dat dode mos... dan zie je dus ook dat daar vaak jarenlang achter elkaar... spreeuwen hebben gebroed. Dus vermesting is in dit geval... Een, uh, pakt dat positief uit? Nou ja, positief... Eh, het is natuurlijk wat je positief noemt. Je ziet nou, dus, eigenlijk... dus Soorten dichtbij... Uh... Ja, je ziet dus wel dat door die vermesting... dan ineens hele mooie geel kleurende korst moesten toenemen... en zo'n wijk nog mooier maken dan die al ja, is. natuur dichtbij. Dus een beetje zoals paardenbloemen in het buitengebied. Het, het, het landschap geel kleurt ja. ook met, met mest te maken... met heel veel voedingsstoffen beschikbaar. Zo zorgt ook de mest van de vogels in de wijk... ook voor iets meer kleur in de wijk. Dat kun je eens positief uitleggen. Maar waarom zie je dat niet overal in Nederland? En hier wel op deze, deze zwarte dakpannen? Nou, het, het, ja, we hebben in Nederland drie soorten dakpannen. Tenminste, zover ik dat uh, kan beoordelen. Je hebt uh, hele gladde, uh, geglasuurde dakpannen. Dat is helemaal niks voor natuur. Want het is zo glad dat er niks op wil, wil groeien. Dat, dat heeft er weinig aanhechting. Van oudsher werden de dakpannen gebakken. Gebakken dakpannen zijn vanzelf zuur. En daar zul je dus niet zoveel van deze bazen binnen de Stikstof minder kostmossen aantreffen. Maar juist na de oorlog en vooral in de jaren zeventig zijn heel veel dakpannen gewoon gemaakt van beton. En beton is van nature een heel basis gesteente. Dus dit kostmos kan van nature al op groeien. Maar als er nog een keer mest bij komt, dat het nog basischer wordt, kijk, dan gaat het ineens heel veel ruimte innemen. en gaat het erg toenemen. Wat is leuk als je een beetje om je heen kijkt. Dan zie je ook al die daken hier. Ja, het is de een wat meer dan de ander. Maar dan zie je wel dat die kostmossen daar zitten. Kostmossen op beton, op betonnen dakpanen. Kunnen we eens even van dichtbij bekijken? Ja, dan moet het dak even op. We gaan gewoon even bij jou naar binnen. We gaan het zolder toch? Een vieze trap. Ja. we klimmen met de zolder op hey, Piet Bremer. Ja, ze komen nog eens ergens. Ja. Ja, ja, ja, ja. En dan zit hier een klein dakraampje. En ik kijk even naar buiten. Ja. En als je, dat zou je kunnen doen. En dan zie je natuurlijk al direct om je heen... allerlei kostmossen groeien op die dakpannen. Even kijken. Kijk maar eens. We kunnen niet met z'n tweeën hier doorheen. Nee, dat Biet wordt wat intiem. Op... Team. Ik zie wat, uh, wat, wat lichte plekjes. Kijk maar eens naar de schoorsteen. Ja, oh ja op de schoorsteen, schoorsteen zit ook heel veel. Het is dan toch wel gebakken steen. Maar je ziet wel dat die schoorsteen helemaal omgeven is. Begroeid is met dat kosmos waar we de hele tijd over hebben. Met dat steenkosmos, met dat dooiemos. Het grote doodermos. Het grote omdat het tot geslacht doodermos behoort. Waarom heet die zo? Doe, gele kleur. Geel, ja. Ja, die mooie gele kleur. Het is een symbiose, hè, een korstmos? is een symbiose, maar wel een, een hele bijzondere symbiose... want daardoor kunnen die planten op plekken groeien... waar andere planten echt niet volhouden. Alg en schimmel en de alg zet de stikstof om uit de mest. De alg zorgt voor, die zorgt dus voor de fotosynthese. Dat is met kooldioxide en water. Het eindelijk, en ook stikstof natuurlijk wordt gebruikt om daar, om daar stof uit te maken. Eiwitten bijvoorbeeld, worden, daar heb je stikstof voor nodig. En de schimmel doet dat niet. Het is een andere rol, die neemt vooral de voedingsstoffen op uit de omgeving. Dit is toch, Piet, dit is natuur dichtbij. hè Want uh, iedereen zou nu die dit hoort, zou eigenlijk eens even... Uit zijn eigen dakraam uh, voor Zweedert hebt. Maar even moeten kijken, van, hey, zit dat bij mij op het dak ook en op een schoorsteen? Ik denk dat bij de meeste luisteraars die straks uh, dak op gaan... of via het <laughs> raampje naar buiten gaan kijken... dat bij, bij iedereen op het dak wel iets van, van dit dooiemost staat... of andere soorten reageren op stikstof. Dus iedereen uh, kan wat jou betreft het dak op? Nou ja, voor mij mag iedereen het dak op... maar wel uitkijken dat je niet van het dak afvalt. Want uh, dat moet natuurlijk nooit uh, het gevolg zijn van je streven... om iets meer te weten te komen van de natuur dicht bij huis. Thank you. De valse romantiek was dit met... Op de buitenmicrofoon hoorde ik daarna nou net ganzen? Ja. Hoog in de lucht ganzen. Hoog in de lucht ganzen. De valse romantiek was dit dus. Van de Fransman Claude Debussy. Uitgevoerd trouwens door pianist Paul Crossley. Ja, oude kleding kun je natuurlijk kwijt in de zak van Max... of bij het leger des Heils. Maar je kunt oude kleding tegenwoordig ook bij SENA, H&M of Jack and Jones brengen. In ruil daarvoor krijg je dan korting op een nieuwe aankoop... Bij diezelfde winkel uiteraard. Niet alleen het milieu en de klant, maar ook de winkel zelf moet er uh, ja, iets aan hebben natuurlijk. Duurzaamheidsexpert Marike IJskoot, auteur van het boek Talking Dress... juicht het initiatief toe, maar vraagt zich wel af hoe duurzaam het nou eigenlijk helemaal is. Jeannette Paramoor zocht wat kleren bij elkaar die ze toch niet meer droeg... en ging winkelen met Marike Eiscoot. Zo, het lekker warm hier. Bij CNA zijn ja. we binnen. En we zijn nu niet voor niks, want ik heb een, uh, een tas...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 Innovatie een grote impuls krijgt, dat zou super zijn. Waarom zo moeilijk? Ja. Want je moet dus met zo'n plastic zak hier, <laughs> ook niet echt een charmant gezicht, moet je over straat. Naar CDA toe van een andere winkel. Ja. Terwijl er natuurlijk al uh, de zak van Max, Rode Kruis, ja. noem maar op. het is er allemaal ja. al. Nou ja, Met dat geld doen zij projecten voor goede doelen of ontwikkelingslanden. Ja. En het is natuurlijk wel van belang dat de kleren die we dan hier bij deze winkel zouden inleveren, niet ten koste gaan van dat. Want natuurlijk hier uh, wordt er dan geld verdiend met de verkoop van onze kleren als ze dat gaan doen. Mm. En ze trekken ons natuurlijk naar de winkel toe, omdat je nu korting of geld krijgt voor je kleren. En dat mag ja. ook natuurlijk, maar het ja. is wel van belang om te zien wat er met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 en dat soort elementen. Op het moment dat er bijvoorbeeld wel sprake kan van lichte opbrengsten, mm -hmm. dan zullen we die altijd herinvesteren in projecten op het gebied van MVO en kledingrecycling. Wat gaat er gebeuren met de kleding die hier teruggebracht wordt door klanten? Wij verzamelen het op ons distributiecentrum en het gaat vervolgens naar ICO toe, een internationale organisatie die zorg draagt voor de recycling van de kleding. Nou doen jullie dit al een tijdje, hè? dat inleveren van oude kleding, toch? Ja, klopt. We zijn gestart in mei 2012, vorig jaar, en we zien ook in de afgelopen negen maanden echt een toename in het aantal stuks. In ja. nu in negen maanden tijd hebben uh, we meer dan 200.000 stuks zijn er bij CNA ingeleverd. En ik kan hier alles kwijt. Hoeft ja. niet per se van CNA te zijn. Nee, absoluut niet. Okay. Kleding en schoenen ook. Uh -huh. Alle textiel eigenlijk uh, is hier welkom, absoluut. Nou, uh, hoorde ik 5% korting en ik van, ja, nou ja, dat is ook niet veel. Hè? Kan er niet wat meer? Ik weet dat uh, de overbuurman Haarlem, die uh, gaat 15% uh, korting geven. Nou, ik heb het nog niet gezien, meisje, maar... Ja, ik,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 We gaan even wat uitzoeken. <laughs> Meteen wat nieuws uitzoeken? Nou, <tie> laten we gaan kijken dan. <tie> Het allego uit de Sinfonia in Beschoot van de Portugese componist Carlos Seixas. Uh, wij gaan er even uit voor uh, ster en nieuws. Tot zo. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT met morgen. Olympisch worstelen als klassieke sport. Met ingang van 2020 willen ze dat gaan schrappen. Wil dus ze het afgespreken tegenover wekborden of